10 uur remonsereen met het NOS-journaal. In Turkije zijn bij demonstraties in tientallen steden ruim 900 mensen aangehouden. De betogingen begonnen uit protest tegen de bouwplannen voor een winkelcentrum bij Taksimplein in Istanbul... maar liepen later in andere steden uit op protesten tegen de regering van premier Erdogan. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Guller zijn bij de gewelddadigheden 79 mensen gewond geraakt. In de nadagen van het Ottomaanse Rijk stond op de plaats van het Taksimplein een groot militair en architectonisch imposant complex, de Artilleriebarakken. Dat gebouw is in 1940 gesloopt. In 2011 werd besloten het complex uit 1806 met een andere bestemming te herbouwen. Meer dan duizend Turkse Nederlanders zijn vanavond naar het buursplein in Amsterdam gekomen. Zij demonstreren daar tegen het geweld dat de politie in Istanbul heeft gebruikt tegen de betogers. Het is voor justitie moeilijk te bewijzen wie grensrechter Nieuwenhuizen de fatale trap heeft gegeven. Dat zeggen de advocaten van de verdachten. Advocaat Roos zegt dat mensen er rekening mee moeten houden dat er verdachten worden vrijgesproken. Hij denkt ook dat de foto, die volgens DoM OM is genomen op het fatale moment, in werkelijkheid later is gemaakt. Daardoor is volgens hem niet vast te stellen dat de mensen op de foto verantwoordelijk zijn voor de dood van Nieuwenhuizen. De rechtszaak gaat maandag verder. In IJsselmuiden zijn vijf mensen gewond geraakt... tijdens het kampioensfeest van voetbalclub IVV IJsselmuiden. De club promoveerde vandaag na twee jaar weer naar de tweede klasse. In een bocht op de goudplevier in IJsselmuiden... vielen vijf mensen van de wagen waarmee de spelers werden rondgereden. Volgens de politie zijn de slachtoffers met verwondingen... aan schouders en rug naar het ziekenhuis gebracht. En één van hen zou er slecht aan toe zijn. En dan het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af tot tussen de 5 en 8 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. Het blijft droog, het wordt 14 tot 17 graden. De wind blijft noord tot noordwest en is matig tot vrij krachtig. En pas in de loop van volgende week lopen de temperaturen langzaam op. Na woensdag liggen de maxima rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. IT-managers, opgelet. Wilt u echt besparen op uw IT-aankopen? Scholten A water brengt besparen naar een hoger niveau. Met de IT-diensten van Scholten A water bespaart u niet alleen geld, maar ook tijd, CO2-uitstoot en een hoop zorgen. Bespaar bij Scholten A water op uw IT-aankopen. Reken het uit op itcalculator.nl. Geef, Nederland geef. Voor de kunstclub van je oom. Voor de piano van het koor van je zusje. Voor de restauratie van het carillon. Steun de cultuur in jouw buurt. Geef aan de Anjer-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Stort op rekening 5050 of sms Cultuur naar 4333 en geef eenmalig 250 aan Cultuur. Juist nu. NOS langs de lijn met aandacht voor uh, roeien, zometeen nog. En natuurlijk hebben we aandacht voor het uh, handbal tussen de Lions en uh, Volendam. Richard van der Maden. Volendam kan vanavond kampioen worden in Geleen in Zuid-Limburg. Maar ik zie dat nog niet gebeuren. Misschien volgende week als het allemaal beslist gaat worden. Want Limburg-Lions staat met nog vijf minuten te spelen... in een hele leuke, attractieve tweede helft voor 23-19. Een marge dus van vier... En iets minder dan vijf minuten op de klok met nu een vrije worp voor Volendam. Op de 9 meter 9 lijn staat Tom Schilder, een van de vele Volendammers in deze ploeg. En hij het de bal nog een paar keer overlegd met Boy van Limbeek. De scheidsrechters hebben nog niet het sein gegeven dat er weer gespeeld kan worden. Natuurlijk in zo'n slotfase ligt het spel regelmatig stil. Beslissingen worden bediscussieerd aan de wedstrijdtafel, wordt veel uitleg gevraagd. En nu wordt er dan gespeeld met Adam. Speelt de bal naar de hoek, Koesel en dan weer. Er staat daar, Luc Hoyting. Luc Hoyting is de uitblinker aan de kant van Limburg Lions. De keeper die het publiek nog maar weer eens extra opzweept in deze slotfase. Vijf minuten, iets minder nog. En 23-19. Het kan bijna niet meer misgaan voor de thuisploeg uit Geleen. Zometeen ook lange baans gaat ze. Jan Blokhuizen niet op uh, het ijs, maar op uh, skilers. En we waren in Zuid-Afrika op bezoek bij Sander Westerveld. Oh. Oeh, ik dacht dat we even naar een plaatje gingen, maar dat doen we niet. We gaan uh, naar BZC, want die is eerder vanavond uh, kampioen geworden in de Nederlandse waterpolencompetitie. In de Best of Five de uit Borkelo voor de derde keer van UZCS. Bob van der Tak in gesprek met Zeno Reuten, de coach van BZC. Was dit nou typisch een kampioenswedstrijd? Dit was een typische kampioenswedstrijd, ja. Ik vond het, uh, de omstandigheden waren goed, veel publiek. Maar er zat zoveel spanning op en, en, en, en het water was echt koud. En, uh, dat zeg je bij de beide ploegen, spanning, combina, combinatie spanning en, uh, en, en, en kou in het water. Merk je toch dat er veel gemist werd. En daardoor werd het een, uh, eigenlijk meer een spannende wedstrijd dan een goede wedstrijd. 4-2 is normaal een periode stand. Dat uh, is nu een wedstrijdstand. Ja, bizar hè? Ja. En als je dan uh, positief, ik ben een positief ingezeld iemand, dus ik zeg dan, uh, het verdediger heeft wel aardig dicht. Maar uh, <laughs> er werd van beide kanten veel gemist, dus wat dat betreft, ja. Ja, maar wel enorm blij dat het weer gelukt is. Ja, is absoluut, absoluut. En zeker dat het vanavond ook gelukt is. Uh, we hebben onze 48ste officiële wedstrijd gespeeld, uh, inclusief Europa Cup. En, uh, en ook de teleurstelling dat we de bekerfinale verloren in december. Uh, we hebben ons dag het hele seizoen een paar keer op moeten richten. Ook in de Europa Cup hebben we tegen een wereldtop gespeeld. Nou, dan, bleek je, dan kun je soms eventjes meedoen, maar over het algemeen heb je daar niet zo heel veel te zoeken. En dan moet je weer terug naar de Nederlandse competitie. Het kostte veel energie en uh, het heeft ook veel energie opgeleverd hoor. Maar ik, ik, ben, uh, nou, ik ben blij dat het afgelopen is. Ja. Af. Precies, in Nederland zijn jullie top, want het is de derde titel op rij. Uh, dat is iets om trots op te zijn. Nou ja, daar zijn we ook trots op. Daar zijn we zeker trots op als, als, als Borculo zijn of Berkeland zijn. Dan, uh, ja, dat is uh, een, kleine, kleine, een kleine vereniging. Maar met een ambitieus, uh, ambitieus beleid, een professioneel opgezette organisatie. Met een, met een sponsor die in moeilijke tijden ook uh, achter ons blijft staan. Uh, ja, daar ben je echt trots op. En, uh, ja, daar kan je, zijn er geen woorden voor. Ik, ik ben eigenlijk ik blij, maar ook wel, ook wel geëmotioneerd, heb ik net gezegd. Dat we elkaar weer bereikt hebben. Dus... Ja, nog even terug naar die wedstrijd. Uh, heb je nog een moment het gevoel gehad dat het nog mis zou gaan? Dat er nog een vijfde wedstrijd nodig nee, zou zijn? Dat gevoel had ik de hele wedstrijd niet. Ik, uh, ik, ik ben niet helderziende, maar ik had wel vanaf het begin van de wedstrijd... had ik uh, zelfs met het inswemmen had ik het gevoel dat dat komt goed. Uh, waar, waar, ik kan niet helemaal omschrijven, maar dat gevoel had ik wel. Zij miste ook. Maar ik vond onze kansen uh, overtuigende, ja, de gecreëerde kansen. Jullie liet het, uh, lieten ze nog lang in leven eigenlijk, vond ik. Precies, en, en, daar, en, en hun hebben, wat we voor de wedstrijd hebben we ook even gesproken, het is een contraploeg. Dus op het moment dat wij, wij, wij niet geen marge maken, blijf je, moet je continu opletten dat ze niet een keer vrij doorkomen. En als je... Uiteindelijk op twee droepen te voorkomt, dan, dan, dan moeten zij meer forceren en ontstaan ruimtes. En dan zijn we beter als zij. Dus uh, dat was eigenlijk de filosofie, maar dat had ik graag eerder gezien. Dat was Seno Reuter, de coach van BZC. voor UZSC was de finale behalen natuurlijk al een hele prestatie. En daarom stelde Bob van der Tak de volgende vraag aan Van Galen, de verliezende coach. Ja Robin, jullie waren natuurlijk uh, underdog, maar ik kan me voorstellen dat dit toch hard aankomt. Nou ja, kijk weet je, dit was de vierde wedstrijd van de reeks van vijf. En dan probeer je natuurlijk zo'n vijfde duel af te dwingen morgen in Bortelo. Dan weet je ook wel in je achterhoofd dat het heel moeilijk wordt om daar te winnen. Maar voor eigen publiek wilden we graag winnend afsluiten vanavond. Dat is niet gelukt. Dus dat komt hard aan. Ja, teleurstelling over het resultaat. Ook over het spel? Ja, ook wel over het spel. We hebben goed verdedigd, maar slecht aangevallen. Beide ploegen verdedigden het trouwens goed. Dat zag je aan de score uiteraard. 4-2 is een voetbaluitslag die normaal in het waterpolen niet veel voorkomt. Maar ook aan de statistieken, bijvoorbeeld overtal overtalsituaties, de powerplays, uh, waar je 0 doelpunten uit 5 mogelijkheden en zij 1 doelpunt uit 5 mogelijkheden. Dat betekent ook dat de verdediging van beide kanten erg goed was. Uh, dat betekent ook als ik naar mijn eigen spel kijk en uh, van mijn eigen ploeg. Ja, dat we gewoon te snel en te gehaast geschoten hebben in de kansen die we kregen. En als er zo weinig gescoord wordt moet je juist die, die kansen die je krijgt heel zorgvuldig en geconcentreerd benutten. En daar, ja, daar is dat toch wat het mank over nou. Ja, want jullie scoren twee doelpunten in de eerste periode en daarna in de tweede, derde en vierde periode helemaal niet meer gescoord. Dat is bizar gewoon, dat gebeurt zelden. Nee, dat is wat ik net zei, dat gebeurt ook heel weinig. En uh, ja, weet je, op een gegeven moment blijft zo'n derde treffer lang uit. Dus dan wordt de wedstrijd zwaarder en zwaarder, want je hebt geen rustmomenten, het blijft maar doorgaan. En uh, ja, je, oh, het staat heel lang 2-2, het staat heel lang 3-2, dus dan is alles mogelijk. Want ze hielden jullie nog lang in de wedstrijd eigenlijk. Ja, zeker. Maar goed, zij hadden ook veel kansen. Wij hadden ook wel veel kansen. Alleen eerlijkheid gebied te zeggen dat ze vandaag beter waren dan wij. En uh, ze hebben verdiend vandaag gewonnen, ze hebben verdiende titel gewonnen. Ze hebben het hele jaar bovenaan gestaan. Ze hebben, uh, kan niks anders zeggen dat ze goed gespeeld hebben en dat ze verdiende titel hebben. Ja, dus in die zin kun je er wel mee leven. Ja, ik kan er wel mee leven. Wij zijn natuurlijk ook een ploeg, uh, moet je niet vergeten. Het, drie jaar geleden speelde deze klas, deze, deze ploeg, deze club nog eerste divisie. Uh, Vorig jaar in mijn eerste seizoen werden we vijfde. Nu worden we tweede. Uh, vooraf had ik daarvoor getekend. Maar goed, als je dan in zo'n finale staat, wil je hem ook winnen. En dan neem je niet genoegen met een tweede plaats op voorhand. Achteraf kan je stellen dat Borklo beter was dan wij. En uh, zijn zij zijn verdiend gewonnen. En uh, dan ben ik blij met een tweede plaats. Uh, ondanks dat het op dit moment net na de wedstrijd toch even zuur is. Robin van Galen, de verliezend coach. Stefan Vrij, eerder spraken we je over de Diamond League... verdeeld over twee dagen, omdat het een uh, groot evenement was. Uh, dat heb je allemaal uitgelegd. Vandaag de tweede dag. Die is al begonnen. Wat voor opmerkelijks heb je te melden tot nu toe? Nou, we hebben drie onderdelen gehad en uh, twee daarvan uh, gaan uh, in de boeken als uh, beste wereldjaarprestaties. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat geeft het niveau aan van de wedstrijd. Het is uh, perfecte omstandigheden zijn het in Eugene, 21 graden, weinig wind en een vol huis. Uh, de eerste wereldbeste jaarprestatie uh, kwam op naam op de vijf kilometer van uh, Tirunesh Dibaba... Uh, drie keer Olympisch kampioenen. Erg goed. De laatste wedstrijd was alweer uh, in Londen. Dus even geleden. Kwam daarna ook in Nederland uh, voor de zeven heuvelenloop. Op de, op de weg die won ze. Was hier de sterkste in Eugene. Met uh, 14 01 op de vijf kilometer. Uh, dat is uh, uitstekend. Daarnaast uh, was er ook op de 400 meter. Hoorde bij de vrouwen een beste wereldjaarprestatie. Sterk bezette wedstrijd. De top zes van de Olympische Spelen was uh, aan de start. En de nummer drie van de Olympische Spelen. Susanne Heinova. Uit Tsjechië won en die liep 53-70. En dat is, uh, net als uh, die Baba deed, de beste wereldjaarprestatie. Dus uh, ja, ja de, uh, goede prestaties. Uh... Tot dus verder sowieso. Ja, en laten we Martina nog, hè, geloof ik, hè? Ja, ja, na 11. Uh, Martina. En uh, eens kijken wat die kan. De omstandigheden zijn uh, ook voor hem perfect klein windje mee. Maar uh, ja, hij is het seizoen uh, nog niet super begonnen. Uh, rustig aan begonnen. Volgende week natuurlijk de Fanny Blanke Koen Games. Dat is een belangrijke wedstrijd uh, voor hem. Hij doet uh, echt wel mee. En ja, uh, top 3 zit er zeker wel in voor Martina vandaag. We gaan het zien. Dankjewel voor nu, Stefan Verheij over de Diamond League in de Verenigde Staten. Het handballen Lions voor Er komt een derde wedstrijd aan, zei je. Ja, die gaat er zeker komen. 18 seconden nog en Limburg Lions staat voor 26-22. Het wordt nu 26-23 via Tom Schilder. Maar deze wedstrijd is gespeeld. En je kunt het misschien horen... Het publiek telt af van 10 naar 1. Confetti, slingers, alles gaat nu omhoog. En de fans uit Zuid-Limburg vieren feest. Een gepast feestje. Niet al te groot, want de buiten is natuurlijk nog niet binnen. Maar dit was oh zo belangrijk. De thuiswedstrijd moest worden gewonnen. En dat gebeurt voor het eerst eigenlijk dit seizoen. Realiseer ik me nu dat Limburg Lions wint in een serieuze wedstrijd van Polendam. Einduitslag 26-23. En dus gaan beide ploegen Volgende week in Volendam op herhaling. Volendam dat het recht heeft op een extra thuiswedstrijd. Omdat het in de competitie, in de reguliere competitie als eerste eindigde. Volendam speelde ja. niet goed in de tweede helft. Het was onrustig. Het maakte veel fouten. Er werden veel kansen gemist. En Lions, ik heb het al een paar keer gezegd. Met heel veel energie en enthousiasme deze wedstrijd gespeeld. De dekking stond als een huis. En dat was de basis, de sleutel van deze overwinning. Eindstand dus in Geleen. 26. 20 voor de Lions, 23 voor Volendam en volgende week, zaterdag of zondag, dat moet nog duidelijk worden, in Volendam valt de beslissing. Wil jij hebben? Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. En home, iets voorbij, kwart over tien. En we zijn langs de lijn op Radio 1. Bij de Nederlandse kampioenschappen Kieleren... verschijnen ook Jan Blokhuis in één keer aan de start... De lange die uh, sloot een teleurstellend winterseizoen af met een uh, verandering van werkgever. TVM werd na een klein conflict ingeruild voor Correndon. en daarvoor uh, hoopt hij komend seizoen Olympische prijzen te pakken. In uh, Almere was het weer even winnen, want een uh, valpartij leverde de steer een flink aantal schaafhonden op. Te midden van de verzorgsters sprak Floris van Horen met hem. Jan, wat wil je erop? Middagjes Kieleren. Ja, het is wel... Uh... De intentie was leuk, alleen uh, ik merk toch wel dat je, dat je eigenlijk net even wat, uh, wat training en uh, wat gevoel te, dus, uh, ja, te kort komt op een piste. Kijk, op de weg uh, is het nog wat te doen, maar op de piste ja, ik merk toch dat ik hem af en toe die bocht kwijt was. En, uh, het begin was al goed, maar uh, ja, dan, kom je, dan ben je toch een keertje echt net even te ver kwijt, je rechter en dan uh, ga je onderuit. Ja, dan ga je dus onderuit. Uh, is dat het moment waar een schaatser heel bang voor is? Ja, je bent er niet bang voor, maar het is, het is gewoon vervelend. Ik moet maandag weer op kamp. En, uh, ja, los van dat, het is gewoon vervelend met slapen, et cetera. En, uh, kijk, nu uh, ik denk ik er goed vanaf af. Het zijn alleen maar schaafplekken maar het kan, ook, het kan ook erger. Ja, dat bedoel ik, want het kan ook uh, iets verpesten. Ja, nee, precies. Dat, maar dat is het risico. Je. En, uh, dat kan je ook op de fiets hebben. het is met alles zo. En uh, als je uh, bijvoorbeeld daar uh, bang voor bent, uh, dan, uh, dan kan, je, kan je beter niet uh, gaan starten van de een beetje over jezelf af, man. Waarom ben jij hier bij het inline-skaten? Uh, waarom? Nou, ik, ik denk dat, uh, dat uh, gewoon de kiem voor mijn schaatssucces heb ik, uh, heb ik gelegd uh, in de jaren dat ik echt fulltime skielde. Dus het is gewoon goed om uh, terug te komen naar je roots. En ik vind het gewoon hartstikke leuk. Uh, het, is, uh, het is onwijs goede training. Het is, gewoon, uh, het is echt uh, onwijs zwaar. Ik word er gewoon sterk van. en uh, dat, is gewoon de, uh, ja, dat is het doel. En dat is de insteek. Je hebt nu een uh, periode afgesloten uh, waarin je van uh, ploeg veranderde. Toch denk ik wel een beetje wat onrustige periode geweest. Is helemaal rustig nu ook in je hoofd? Ja, zeker. Nu gewoon uh, lekker uh, de focus alleen op skilleren, of op, skilleren, op, op trainen. En uh, mede ook op, op skileren. Maar, uh, ja, weet je, gewoon, uh, gewoon uh, geen, geen gezeur meer. Uh, het is best wel, best wel stre veel stress geweest. En uh, ja, dat uh, zag je aan het eind van het zoen ook wel, weet je. Dat, uh, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En... Uh, ja, dat, uh, dat neem ik ook wel een beetje mee in je vakantie en in het begin van het seizoen. Maar ik merk nu gewoon dat, ik, uh, ja, dat, uh, dat de focus uh, gewoon weer terugkomt. En uh, ja, de, de motivatie om een om soort gewoon in medailles te pakken, daar, daar doe je het nu voor. En je merkt gewoon weer dat je zin krijgt. En uh, dat was een beetje weg aan het einde van het seizoen. Heb je dus nog gesproken, de mensen van TVM? Ja, zeker. En uh, nu ook natuurlijk met zomertraining kom je elkaar tegen. En uh, goed, dat, dat contact is gewoon heel normaal. En, uh, weet je, ik denk dat dat ook gewoon. Uh, uh, ja, dat het gewoon bij hoort. Je komt ook altijd weer tegen. En, uh, waar, waarom, zou je, waarom zou je nu uh, uh, ja, hongers gaan lopen schoppen of uh, weet ik veel uh, afgeven op mensen? Uh, dat, ja, daar heb je niks aan. En uh, goed, er is ook geen reden voor. Dus. Maar moest er wel wat uitgesproken worden? Goed, natuurlijk uh, uh, heb je over een aantal dingen gesproken. Maar uh, kijk, het, is, het is meer dat, dat ik gewoon uh, het gevoel heb dat ik een, een andere route, uh, een andere kant op moet gaan. dan TVM-ploeg gaat om maximaal aan mezelf te halen. En, uh, weet je, dat is gewoon een, uh, een verschil van, uh, van inzicht en, en niets meer dan dat. En dat is het geval. Nou, het seizoen gaat eraan komen binnenkort. Het zomerijs in Tialf wordt uh, neergelegd. Wat verlang je naar het ijs? Nou, het is nog best wel vroeg. Uh, ik vind dit ook wel heel mooi nog. Uh, dit werkt, dus uh, ja, je bent er eigenlijk schaatsen, dus het, het zal ook wel leuk worden om, uh, om zometeen meteen op het ijs te staan. Maar uh, ja, ik, ik geniet nu, uh, nu het weer een klein beetje beter wordt, dan geniet ik ook gewoon van de zomertraining. En dan genieten we van het maar de Pleister zijn niet aan te slepen. Nee, het is, uh, het is wel een beetje, een beetje balen. Dat, uh, kijk, Als je eraf moet, dan, uh, dan is het jammer, dan uh, kan, je, kan je morgen gewoon weer verder. Nu uh, ja, lig je een beetje in een lappermand, maar uh, ik denk dat het uh, met de sisser is afgelopen. En uh, ik, heb, uh, ik heb hem nog goed uh, uit kunnen rijden, dus ik uh, ja, ben wel tevreden. Dan Blokhuizen tegen uh, Floris van Horen. Zometeen gaan we nog even terug naar het uh, Skileren, want dan horen we ook uh, Mariska Huisman... die de laatste jaren heerst bij het uh, maratonschaatsen. Tussendoor naar het roeien. Diederik Simon die won veel prijzen in zijn loopbaan. U weet het waarschijnlijk, maar zijn mooiste medaille blijft toch die gouden medaille. Die Olympische medaille die hij in Atlanta behaalde met de Holland 8. Simon is nu voor het eerst op een EK aanwezig als bondscoach... terwijl hij afgelopen zomer in Londen nog in de boot zat. Na de Olympische Spelen twijfelde hij over zijn loopbaan... en uh, wilde hij zichzelf nooit een ex-roeier noemen. Ragnar Niemeyer sprak met Simon. Stel nou dat je in een boot zou stappen nu. Een van de zware mannenboten hier in Spanje... Wat zou er dan gebeuren? Zou die boot nog vooruit gaan? Een Nederlandse boot? Dat, dat hoop ik wel, ja. Dat ik nog wat kan. Ja, hoezo? Nou ja, goed. Uh, je bent nu coach. Je was roeier. Uh, maar je hebt tot nog niet zo lang geleden vrij fanatiek meegetraind. Nou, vrij fanatiek. Ik de, ik, na Londen ben ik eigenlijk gewoon, uh, groen, uh, gewoon heb ik het echt op een laag pitje gezet. Ik, ben, ik heb deze winter nog wel aardig wat getraind. Omdat ik... Uh, ja, je moet sowieso natuurlijk aftrainen en... Uh, en dat doe ik uh, toch wel vrij intensief. Dus uh, ik, ik, ik train nog steeds behoorlijk veel. Dus, uh... Je bent ook op een trainingskamp geweest, bijvoorbeeld in, in Portugal ja. uh, nog. Uh, wat was dan het idee om daar naartoe te gaan? Nou, gewoon uh, ook met uh, jonge jongens een beetje meeroeien. Dat, uh, dat is altijd leerzaam. Dus, uh, er ging een grote groep mee en dan, uh, dan kan ik uh, aardig van pas komen. Hoe is het met al die uh, nieuwe mensen? Want uh, de ploeg bestaat uit een aantal bekende gezichten nog. Maar ook heel veel jongens, kijk bijvoorbeeld naar de acht. Niemand uh, van Londen zit nu in die boot. Uh, nee, maar zo gaat het vaak in het roeien. Dat je, dat na het de spelen dan uh, gaan mensen zich toch weer andere dingen doen. Die willen even een adempauze of stoppen ermee. En dan, uh, en dan beginnen ze vaak later weer. En dat geeft weer ruimte voor, voor, uh, voor jongens die, uh, die weer helemaal nieuw zijn. Ga je gedachten nog wel eens terug naar dat leek van Eaton Dorney? jullie vijfde werden. Een, uh, ja, een onrustige voorbereiding gehad. Wel een goede race gevaren. Vond iedereen de afgelopen in ieder geval de beste van het jaar. Uh, denk je nog wel eens aan het resultaat van de dagen toen in Londen? Uh, ja, uiteraard. Maar dat, ik, ik, ik, ik, ik heb ook niet. Uh, ik, dat ik daar er heel erg wakker van lig. Ik had graag nog met de medaille thuis gekomen, Maar dat, ja, dat, dat was nou eenmaal niet zo. En ik, ik, ik, ik kijk daar niet uh, met heel veel. Uh, uh, Negativiteit op terug of zo, helemaal niet. Het was, uh, het was, gewoon, het was een, toch een mooi jaar, maar uh, zonder het resultaat dat we wilden uiteraard. Nee, geen, uh, geen, geen uh, echte slechte gevoelens. Maar jij zat volgens mij zo'n beetje op het eerste vliegtuig terug naar Nederland. Je was er wel echt ziek van. Uh, ja, want ik, ik heb sowieso geen zin in al dat, uh, dat gedoe uh, op de Olympische Spelen. Ik vond het wel prettig om uh, gewoon lekker de trein te pakken... en uh, thuis uh, op een terrasje te gaan zitten. Dus dat had niks met uh, echt met het resultaat te maken. Dat ja, had ik denk ik sowieso wel gedaan. Wanneer is het gevoel gekomen dat je serieus een stap richting het coachen uh, ging of wilde zetten? Nou, eigenlijk is dat voor mij niet iets nieuws. Want ik, ik, ik doe al, ben al eigenlijk twaalf jaar bezig met coachen. Uh, de laatste twee jaar alleen uh, heel weinig. En uh, dat heb ik altijd gedaan bij uh, de verenigingen in Nederland. Bij Nereus en nog een aantal anderen in het land. Dus uh, wat, het is niks nieuws voor mij. Alleen uh, bij de Roeibond heb ik dat uh, nog nooit gedaan. Dus dat is nu wel voor het eerst. Hoe is dat contact uh, uiteindelijk tot stand gekomen? Ik bedoel, de, de band is er met de Roeibond. Maar wie heeft de stap gezet om, om dat serieus bij de bond aan te pakken? Nou, ik, eigenlijk door het wegvallen van René de afgelopen paar maanden was er een behoefte aan wat extra mankracht. Ja, daar... René dus de voormalige technisch directeur. Ja, precies. Die, die, die was eigenlijk de, de damescoach en die is door ziekte nu afwezig. Je bent nu met een vrouwenploeg op stap, een dubbel vier zoals dat heet. Hoe is het om een stel van die jonge dames onder je hoede te hebben? Ja, men zei altijd dat damescoaching dat vreselijk is, dat moet je niet doen. Dat, dat geeft alleen maar gezeik, maar het valt me 100% mee. Waarom zou dat gezeik opleveren? Ga er eens op in. Ja, gekibbel en uh, achter je rug uh, omlullen en uh, gewoon, gewoon, uh, gewoon wijven gezeik. Maar dat valt uh, heel erg mee. Het zijn, het zijn hele leuke meiden met, uh, met, uh, met een ongelooflijk goede motivatie. En, uh, ik vind het heel leuk om te doen. Eigenlijk is jullie boot, uh, voor zover mij bekend, iets later toegevoegd aan het schema. wat al eerder bekend was gemaakt. was de reden daarvan geweest om toch die dubbelvier bij de vrouwen hierheen te laten gaan, naar het EK in Spanje? Ja, nou, aanvankelijk was het was nog. omdat ze natuurlijk ontzettend uh, uh, onervaren zijn. Uh, was eerst het idee van nou, laat maar, laat maar even wachten nog. Maar ze uh, dus hebben al een wedstrijdje gevaren in Essen in Duitsland. En uh, dat ging uh, helemaal niet onaardig. En toen dachten we van, nou, weet je wat dan. Uh, gaan we gewoon ook lekker hierheen naar het EK. En um, wat is het doel? Is dat nu al aan te geven? Want het is na Olympisch, wordt dan vaak gezegd. Maar volgend jaar heb je in de WK een eigen land. Wat uh, wil jij bereiken? Even ervan uit te gaan dat je dit nog een tijd doet. Um, nou, met, met deze dames ik, kijk ik gewoon per wedstrijd. Ik, ik, ik heb gezegd, nou, als jullie finale halen, dan zou ik dat al prachtig vinden. Nou, dat hebben ze al gehaald. Ze wonnen de voorwedstrijd. Dat was eigenlijk uh, al best verrassend. Nou, eens kijken wat ze nou uh, op de, uh, in de finale gaan doen uh, morgen. Ik hoop uh, iets moois. En, uh, en daarna zien we alweer, het is, uh, het is gewoon, we kijken gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Wat is er allemaal gebeurd bij de Groeibond? Er zijn uh, de nodige coaches uh, vertrokken. Sommigen bedankt voor bewezen diensten, anderen zijn uit eigen wil uh, weggegaan. Um, er waait een nieuwe wind, wordt steeds gezegd. Wat is die nieuwe wind? Nou, daar moet je niks heel speciaals bij voorstellen. Het enige wat er nieuw is, is dat er gewoon andere mensen zijn. Nou, en andere mensen, dat geeft altijd een iets andere sfeer. Dat is logisch. Er werd altijd gezegd dat de sfeer onder de oude coaches niet goed was. Uh, het is allemaal nog vroeg. Er moet nog veel komen. WK, nieuwe spelers straks. Maar is het, uh, is het beter, prettiger werken, denk je? Nou, de, de, ja, de meeste mensen die ik die bij de Roeibond nu coach, daar kan ik het heel goed mee vinden. Of eigenlijk met iedereen. Dus dat, dat, dat loopt nu nog goed. Ben jij nog uh, roeier eigenlijk? Uh, roeier in de zin van uh, lid van de equipe? Nee. Nee, nee, nee. Zeker. nee ik roei natuurlijk. Ik train nog wel, omdat ik dat prettig vind. Maar dat is iets anders. Ja, want je hebt het altijd wel moeilijk gevonden, volgens mij, om een keer uit te spreken van... Uh, ik ben er nu wel klaar mee, het zit erop. Durf je dat nu wel? Nou, ik, ik, ik, ik ben niet de persoon daarnaar om, uh, om, om om heel hoog van de toren te gaan roepen van uh, kijk mij nou eens uh, stoppen. Dus dat, uh, dat ja, dat, dat vind ik helemaal niet nodig. Maar in feite komt het erop neer dat ik gestopt ben. Ja, ja je vaart niet volgend jaar meer zo'n BK in eigen land. Nee, kijk, dat weet je, met in, in zo'n ploeg weer helemaal mee gaan draaien, dat, is dat, uh, dat heb ik nu bijna twintig jaar gedaan en dat uh, dat vind ik wel mooi geweest. Mis je het? Uh, soms wel, soms niet. Maar ik, ik mis het nu vooral niet. Want het is mooi weer en het is beter aan de kant dan op het water. Het water is lekker fris. Ja, ik, ik vind het wel prettig om gewoon lekker uh, gewoon met een biertje langs de kant te zitten. En, uh, en uh, gewoon toe te kijken. Ja, klinkt ook wel erg aantrekkelijk, uh, moet ik eerlijk toegeven. Ragnar Nieuweijer en Diederik Simon bij de EK Roeien in Sevilla. Ja, het is de hockeyvrouwen van Den Bosch dus niet gelukt om de vijftiende landstitel binnen te halen. De ploeg van coach Raoul Eeren ging in de finale van de playoffs onderuit tegen Amsterdam. Verslaggever Tim Steens vroeg Eeren wat voor gevoel hij nou had voor de derde en beslissende wedstrijd in Den Bosch. Nou, Ik dacht serieus uh, dat we die landstitel gingen pakken vandaag. Ik vond ons wederom uh, erg sterk starten en uh, 1-0 voorkomen. Mooie veldgoal. De eerste veldgoal uh, uit deze play serie zelfs. Ja. Dus uh, ja, ik had het idee, uh, het gaat gebeuren. En uh, daarna maakt Amsterdam uh, een mooie corner, uh, maken ze gelijk. Ja, na rust uh, had ik nog steeds het idee van, oké, okay, ik vond hem redelijk gelijkwaardig de wedstrijd. En uh, dan wordt zo'n wedstrijd beslist. Uh, wie pakt er een corner? Want open kansen heb ik eigenlijk niet gezien. bij de ploegen niet. Of ik moet er misschien één gemist hebben. Maar ik heb ze niet gezien en dan uh, ja, pakken ze een corner en die maken ze. En uh, ja, daar winnen ze hem om. Als ik uh, even snel, heel snel terugreken. Hebben ze de laatste twee wedstrijden die ze gewonnen hebben. Zes corners gehaald en dan gaan er vier in. Ja, dan word je terecht kampioen denk ik. Ja, want jullie corner die liep niet vandaag. Hè? Jullie hebben er niet zoveel gehad hè? Nee, we hebben er twee gehad. En uh, ja, die gingen er niet in hè. Nee, Dan word je geen kampioen? <laughs> nee, dan, dan, dan kan je nog steeds kampioen worden. Maar dan moet je heel veel veldkansen creëren. En... Uh, die heb ik niet gezien. Ik kan me nog een balletje van maatje Pauw me herinneren op buitenkant Pauw. En de schot net voorlangs van Colette Beaumont. Maar dan heb je ze denk ik wel gehad. We moeten een beetje geluk hebben ook in die finale. Ja, ze zeggen altijd dat je dat afdwingt. Mm. En uh, ja, dat hebben we niet afgedwongen vandaag. Hoe groot is je teleurstelling bij jou nu? Ja, heel groot. Uh, we hebben een fantastisch jaar gehad met z'n allen. We hebben alle records gebroken die we konden breken. Alleen uiteindelijk hadden we deze hoofdprijs willen hebben. En uh, die hebben we niet. We hebben nog steeds wel een Europa Cup gewonnen waar we heel blij mee zijn. Maar uh, ja, we hadden toch wel heel graag deze willen hebben. Hier was het eigenlijk echt om te doen. Dit is de hoofdprijs. En die uh, op je eigen veld thuis verliezen, dat, uh, ja, dat, uh, dat voelt niet fijn, hè. Raoul Eeren, de coach van Den Bosch. We gaan hem straks nog eventjes horen. Dan gaan we het hebben over een groot talent in de Nederlandse hockeywereld. Anne Veenendaal, de kiepster van de ploeg die wel kampioen werd, Amsterdam. Waarvan je denkt, hij is veel te vroeg afgelopen. Joe Jackson en uh, step in out, drie minuten over half elf. Ik had u beloofd dat we even terug zouden komen nog op uh, de Nederlandse kampioenschappen Skiederen in Almere. Dat gaan we nu doen met Mariska Huisman. Die, uh, u weet het waarschijnlijk, heerst de laatste jaren bij het marathonschaatsen. Maar dus ook nu bij het uh, Skileren heeft ze de nodige prijzen al te pakken. In Almere, bij die Nederlandse kampioenschappen, is ze van de partij dit weekend. Huisman uh, heeft de skiers ondergebonden. Maar is ondertussen ook bezig met de voorbereiding op het naderende winterseizoen. Daarin zal ze een combinatie maken van marathon met lange baan. Een bijdrage van Floris van Horen. Zo, gaan we zien rond de band op achten. Kleibeuker, al ronde lang op kop. maar daarachter. Beckering, Zielman en Huisman. is het de die kijkt in de blauwe ogen van Irene Schaap. Ook Jan Rozenboom, dankzij mee. Beckering, van de sprinters, het meest voorin nu. Met Zielman achter zich, met nummer 13. Daarachter zit Huisman. Huisman zit dus uitstekend in deze positie. De en Wat voor rol neemt de inlineskate in jouw carrière in? Een um, iets minder grote rol als dat het uh, altijd deed. Ik uh, richt me nu iets meer op het schaatsen. Ik wil gewoon harder schaatsen. En dat is uh, ja, het voornaamste doel deze zomer. Maar met wat voor doel ben jij hier dan op deze skierbaan? Nou, ik vind het nog steeds uh, altijd een super mooie sport. En het is gewoon leuk om, uh, om mee te doen. Alleen moet ik wel zeggen dat het leuker is als je echt mee kan doen, als dat je gewoon uh, ja, net aan kan volgen. We hebben een mooi pelotte. 19 dames. Zo gaan we dat allemaal organiseren, zo gaan we dat meemaken. Van een akkoord. We gaan zien wat er in het uh, rondeboek staat geschreven. Voorlopig hebben we de eerste loodhofs. Wat is het voor wereldje, het, uh, het inlineskade? Het doet mij heel erg denken aan het Nou, Daar kom je zelf ook vandaan. Is het vergelijkbaar, het wereldje? Zijn het dezelfde mensen? Uh, ja, het zijn niet, niet, niet dezelfde mensen, maar het is wel, uh, het is wel vergelijkbaar uh, bij het skiller. Iedereen kent elkaar en iedereen, uh, ja, iedereen is vrolijk, iedereen lacht. Het is een grote familie. Wat, wat doe je eigenlijk, liever skillen of schaatsen? Uh, nou, ik vind het allebei heel erg leuk. Um, maar ik denk dat ik toch uh, het liefst schaats, heel hard schaats. Is er een groot verschil tussen het skileren en het schaatsen, technisch? Nee, op zich je gebruikt je wel dezelfde spieren. En de beweging is, uh, komt wel aardig overheen. Maar er is echt wel uh, een verschil. Schaten komt veel meer op techniek. Wel 21. Alles even samen. Het komende seizoen zal uh, grotendeels in het teken staan... van de Olympische Winterspelen. Daar zal de meeste aandacht naar uitgaan. Hoe zit dat eigenlijk met jou? Heb jij nog uh, Olympische ambities? Nou, het zou natuurlijk super mooi zijn als je de Olympische Spelen kan halen. Maar ik heb, um, ja, mijn doel is vooral om mezelf te verbeteren op de lange baan. En ik heb vorig jaar een grote stap gemaakt. Maar um, ja, als ik kijk naar vorig jaar, ik, ik heb nog geen World Cups gereden. Dus ik moet eerst gewoon mezelf verbeteren. En uh, ja, ik hoop misschien de aankomende winter een World Cup mee te kunnen pikken. En uh, ja, wie weet wat er uh, uit voortkomt. Maar ja, ik wil mezelf gewoon, gewoon verbeteren. Maar komt Sochi dan te vroeg of ben je te laat begonnen? <laughs> ik schaats natuurlijk al wel heel lang, maar uh, nee, ik, ik weet het. Nee, niet. maar gericht ja. op de lange baan. Ja. Nou, ja, dat zullen we aankomende winter zien. <laughs> Voelt het als een gemis dat Olympische gevoel? Nee, niet echt. Ik heb, um, ik heb altijd uh, eigenlijk, ja, de marathon geschaatst. En ik, ik wilde ook geen, uh, geen lange baan meer schaatsen. Omdat ik uh, na mijn vijver heb ik het nog geprobeerd. Maar ik haalde lang de tijden niet die ik als junior reed. En dan deed ik een wedstrijd. En dan, uh, ja, dan voelde dat gewoon, gewoon... Dan vond ik het niet leuk. Want dan reed ik lang die tijden niet als dat ik voor, daarvoor deed. En in een marathon... Uh, ja, daar kon ik mezelf wel verbeteren en dat vond ik leuk. En dat, uh, dus dat heb ik heel lang gedaan. En ja, kijk, als ik het echt had gewild, dan had ik dat gewoon moeten doen. En ik heb dat ook niet gedaan. Dus het voelt niet als een gemis hoor. Nee, laatste jaren heers je op de marathon. Daar heb je dus enorme progressie geboekt. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, misschien moet ik het toch eens proberen. Ja, nou dat ben ik nu dus ook aan het doen. Vorig jaar uh, ben ik dan voor het eerst weer een beetje het lange baan gaan oppikken. En kijken hoe het ging en of ik het leuk vond. En Eigenlijk vond ik het hartstikke leuk, zo de combinatie tussen de marathon en de lange baan. En, uh, het ging ook hartstikke goed en ik verbeter mezelf weer. Dus ik hoop de aankomende winter mezelf weer te verbeteren. Daar komt ook Sielman op. Sielman helemaal uh, links in beeld. Buiten beeld nu. Spicht gaat uh, de sprint aantrekken. Huisman zit mee voorin. Sielman uh, kiest haar eigen weg. Helemaal links in beeld. Huisman nog steeds op kop. Huisman, ik denk Huisman. Hoe gaat jouw voorbereidende eruit zien? Wanneer begint hij bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk ben je natuurlijk in de zomer al de basis aan het leggen voor het winterseizoen. Dus ik ben nu ook gewoon al volle bak aan het trainen. En um, ja, dan voor, uh, net voor het winterseizoen gaan we nog een keer op trainingskamp schaatsen. En dan, uh, ja, dan begint het ook alweer als de ijsbaan in Nederland open gaat. Hoe ziet het zomerseizoen van een marathon schaatsen eruit? Bij nou, ons is het net als wij in TVM, er wordt ook gewoon knalhard getraind. Ja, alleen, uh, ja, Wij hebben minder trainingskampen en we doen het gewoon wat meer in Nederland, maar uh, er nee, wordt ook gewoon knalhard getraind. Maar ook uh, de, de, de explosieve trainingen zoals zij die hebben? Um, nee, Martemschaatse heeft dat denk ik minder nodig. Uh, wat minder krachttraining. Want ja, wij rijden lange stukken en uh, die spieren moet je alleen maar meenemen. Dus dat kan je alleen maar verzuren. Dus uh, nee, we doen minder krachttraining, maar wat meer duurwerk. Nee, het is er 63 afgevallen. Rotterdam op 4 van de koplops. Maar Wanneer gaat het voor jou echt beginnen? Nou ja, ik ben nu al wel echt, echt in volle training hoor. En um, ik ga straks ook het zomerreizen op in Heerveen. En wij gaan de maandag al voor het eerst schaatsen. Dus ja, ik, ik ben er gewoon al uh, volop bezig. Snak je naar het ijs? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best wel zin heb om te schaatsen. Dat heb ik nooit gehad hoor, in de zomer. Daar moest ik echt nooit aan denken. Maar nu, uh, ja, ik heb eigenlijk wel zin om te schaatsen. Ja. Mariska Huisman, hoe is dat? In Almere bij de Nederlandse kampioenschappen Kielern. En binnenkort dus weer op het ijs. Eerder op de avond heeft u kunnen horen dat de handballers van de Lions in de, in de finale tegen Volendam een derde wedstrijd hebben afgedwongen. Finale om het Nederlands kampioenschap. Eerder op de avond won Lions met 26-23. Richard van der Maden praat met een van de spelers van de Limburgers. Ja, Tim Mullens, 26-23. Jullie slepen er een derde wedstrijd uit. Is het op basis van ongelooflijk veel enthousiasme vanavond gebeurd? Ja, ik denk dat het bij ons nooit ontbreekt aan uh, enthousiasme, vooral ook aan jeugdig enthousiasme. Het was vandaag, we hebben als collectief gewoon zo hard gevochten. En we hebben ons gewoon heel goed aan de afspraken gehouden wat we gemaakt hebben met elkaar. En dan zie je dat je het Volendam heel erg lastig kan maken. Eigenlijk weg kan spelen, want de uitslag is nog enigszins geflatteerd. Je staat uh, zes doelpunten achter, uh, voor met nog vijf minuten te spelen, dus dan heb je hem al binnen. Uh, we krijgen nog ongelukkig uh, ondertal in de laatste paar minuten. Dit was zo'n mooie overwinning en een uitverkochte Klaassenbroek. Dit was, uh, hier doe je het voor. Ik denk dat het goede PR, PR was voor het uh, Nederlands handbal. Kun jij eens aangeven de verschillen tussen Volendam en de Lions? Volendam is natuurlijk meer ervaren. Jullie zijn een jonge, talentvolle ploeg met inderdaad heel veel energie en enthousiasme die je in een wedstrijd legt. Maar verder, wat zijn de verschillen? Want het ligt zo dicht bij elkaar. Ja, het ligt inderdaad heel dicht bij elkaar. Wij zullen iets meer snelheid in onze ploeg hebben. Wij hebben een hele gevaarlijke snelle tegenaanval. En niet uh, de break-out, maar de fase wat erna komt, dat is bij ons heel snel. Uh, Volendam speelt heel veel op uh, ervaring. En uh, ja, ik denk uh, het, het, het uh, heft elkaar eigenlijk wel op. Uh, we hebben vijf keer dit seizoen tegen elkaar gespeeld waar het je verliest vier keer met één, je wint vandaag met drie. Het hangt zo kort op elkaar. En dat zijn de kleine details wat het verschil maken. De ploeg wat de minste de technische fouten maakt, die wint. Je had het al even over dat prachtige Zuid-Limburgse publiek dat natuurlijk gek is van handbal topsport Limburg vijf jaar geleden opgericht, het moet er een keer uitkomen. Ja, dat gaat ook zeker gebeuren en we hopen natuurlijk dat het dit jaar is. Maar we gaan nergens heen, we blijven gewoon keihard trainen en werken. Niet alleen de jongens op het veld, maar achter de schermen gebeuren zoveel dingen. Wat belangrijk is voor het handballen in Nederland en zeker ook hier in Limburg. Want die mensen hier, ze hunkeren naar een prijs hè? Ja, wat dacht, wat dacht je van ons? <laughs> Uiteraard en het verdient het Limburgse handbal ook. Uh, we zijn trots erop dat we dit... Als de Limburg Lions hebben kunnen opzetten, dan zijn natuurlijk altijd uh, critici. Maar we laten vandaag zien dat het een waardevol product is. Tim Mullens van de Limburg Lions, die dus uh, vanavond met 26-23 wonnen van uh, Volendam... en daardoor een derde wedstrijd hebben afgedwongen. Ja, Volendam is uh, natuurlijk niet gewend om te verliezen. Het gebeurde vandaag wel, 26-23. Dat is dus even winnen voor Tom Schilder. Nee, uh, maar goed, die kan ook verliezen natuurlijk. Uh, Lions is een goede ploeg en... Uh... Ja, je staat hier uh, in uitwedstrijd en uh, ja, heeft het goed gedaan vandaag denk ik. Uh, die waren gewoon wat beter als ons vandaag. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Speelden jullie in de tweede helft te onrustig? Nou, kijk, uh, we hadden niet echt de, de, de goede vorm van vorige week denk ik. En uh, we scoorden niet zo makkelijk. En ja, dan ga je misschien iets te geforceerd uh, toch op zoek. Want uh, ja, anders kom je zo onder druk te staan. En dan speel je misschien wel iets te chaotisch, inderdaad, maar ja, ik, ik, ik, ik weet niet, het is moeilijk om te zeggen waar het nou echt uh, aan heb gelegen. Maar... Zij speelden in elk geval met ongelooflijk veel enthousiasme en energie, misschien wel iets meer dan dat jullie vandaag toonden. Nou, weet ik niet. Uh, kijk, bij ons, uh, ja, we, de, ik denk dat er bij ons iets minder uh, van afspat, omdat je uh, rustig probeert te blijven, weet je. Maar uh, ik denk wel dat wij gewoon uh, ja, alles hebben gegeven vandaag, maar... Lions hebben gewoon beter gespeeld dan ons. We hebben gewoon te veel kansen gemist. Volgende week een derde wedstrijd. Eigenlijk verdient het handbal. Deze twee ploegen verdienen dat ook. Ja, maar nou goed. Ik had nu vandaag liever gewonnen. Maar ja, het is niet anders. En, uh, voor handbalsport is het natuurlijk mooi. Het zijn mooie wedstrijden. En, uh, ja, wij moeten gewoon zorgen dat we volgende week te uh, staan. En uh, in de volle Opperdam uh, wel kampioen kunnen worden. Wat een lawaai, hè? Ja, ja, mooi toch? Dit zijn wel de wedstrijden. Tim Mullens die zei: ja, eigenlijk moet je dit soort wedstrijden vaker spelen. Ik uh, vertaal dat dan maar even in, misschien wel een best of five of een best of 7. Ja, maar goed, dan moet je wel uh, iets met die competitie gaan doen, want anders gaat dat uh, is zo te veel. Als je dat er nog achteraan plakt. Maar uh, dit is inderdaad, uh, ja, dit is natuurlijk schitterend mooi. Een volle sport al. En, uh, dit zijn wel de wedstrijden die je graag moet spelen. Nou ja, goed, als je wint is het leuker natuurlijk. Tot volgende week. Ja, gaan we Want volgende week, volgend week einde in Volendam, de derde en beslissende wedstrijd. De hockeyvrouw van Amsterdam, die hebben vandaag de Nederlandse titel veroverd... zo konden we eerder horen. Amsterdam won het derde en beslissende duel met de titelverdediger Den Bosch... in de finale play-offs met 3-1. Een hoofdrol in, die, uh, in de drie finale wedstrijden uh, met Den Bosch... was bij Amsterdam weggelegd voor de kipster Anne Venendaal, Slechts 17 lentes jong. Verslaggever Tim Steens, die vroeg Ellen Hoog... en Jackie Schoenaker, twee ploegnootjes van uh, Venendaal, wat haar zo goed maakt. Maar allereerst Raoul Ehren, de coach van Den Bosch... en Jong Oranje. ...over dit supertalent. Ja, dat heeft fantastisch gedaan. Als je 17 jaar bent en, uh, en zo in die finale staat... Uh, ...dat is alleen maar knap. Dus uh, heel knap. Maar je hebt er de laatste jaren een beetje gevolgd? Ook bij Nederlands Jeugd? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. En ze is, uh, na paas is ze uh, overgekomen van uh, Nederlands A... ...naar Jong Oranje. Ze heeft eigenlijk nog Nederlands A-leeftijd. Maar uh, ze is overgekomen al. Wat vind je haar sterke punten op zo'n jonge leeftijd al? Nou, het is overal. Het is een, gewoon een allround keepster. Uh, ze is goed in de corner. Ze is goed in de veldsituaties, dicht bij de goal is ze goed. Want jij neemt hem mee naar de WK voor Jong Oranje in de zomer of weet je dat nog niet? Uh, we gaan op 12 juni beginnen en uh, we hebben tot nu toe nog drie keepers in de selectie. En uh, ja, zo ergens in juli zal uh, de definitieve selectie wel bekend worden. Ja, uh, wat je zegt, ze is heel jong en uh, heel getalenteerd. Uh, in het begin dacht ik zo, 16-jarig meisje die bij ons in de goal komt staan. Vorig jaar natuurlijk Floortje Engels, heel ervaren uh, goede kiepster. Dus ik was in het begin nog wel een beetje benieuwd, zeg maar, om te zeggen. Maar uh, nee, ze, ze heeft het echt. Vanaf, eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd stond ze daar en heb ik uh, zoveel vertrouwen in haar gehad. En dat is wel fijn om voor een, uh, een kiepster te hebben waar je veel vertrouwen in. Ze is heel stabiel en uh, ja zo getalenteerd die uh, die komt er wel heel nou. heel uh, ja gewoon koel cool in haar hoofd wat vind je haar sterkste punten uh... Nou, zij is eigenlijk mentaal zo sterk voor een meisje van 17 jaar dat ze zo play-offs speelt. Maar ook gewoon ook andere belangrijke wedstrijden dat ze daar zo staat en uh, iedereen neer kan zetten. Ik denk dat ze nog haar stem iets meer kan laten horen, want ze is gewoon heel belangrijk voor ons. Is, nou, dat is logisch voor een jong meisje dat ze nog niet uh, een hele grote mond heeft. Maar ik denk dat dat haar sterke punt is. Dat zij mentaal heel erg, ze heeft haar hoofd, houdt ze zo cool. En dat uh, vind ik heel knap voor een 17-jarige meisje. Zij uh, komt natuurlijk het eerste jaar bij ons uh, als eerste keeper meteen. En uh, hoe zij het oppakt. Dus ze, is zo, ze heeft zoveel talent. En ze kan nog zoveel beter worden. En als je ziet hoe ze het nu oppakt. En uh, ook, kijk, wij we zijn natuurlijk al een aantal jaren spelen. Wij natuurlijk in de... In het eerste van Amsterdam en als je dan ziet hoeveel ze leert en ook hoeveel, nou ja, ik sta natuurlijk samen met haar en hoeveel ze ook oppakt. Ja, nou, dat is echt ongelooflijk. Ja, want voor een 17-jarig meisje en dan gelijk uh, landskampioen worden, hè? dat is niet niks natuurlijk. Nee, dat is echt, uh, dat is echt bizar. Ik bedoel, uh, en uh, ik denk als je het eerste jaar je 17 bent en dan uh, meteen een landskampioen mag worden met zo'n team. Dat is echt zo'n mooie, uh, mooie ervaring en uh, daar gaat ze alleen maar sterk van worden. En ze heeft het gewoon heel goed gedaan. Absoluut. Ja, Anne Veenendaal. Ongelooflijk in je eerste seizoen bij Amsterdam en dan gelijk landskampioen. Ja, het is echt zo vet. Het is echt niet normaal. Ik kan, het begint nu pas door te dringen dat we gewoon landskampioen zijn. Ik weet niet, het is gewoon zo vet. En ja, eerste jaar hoofdklas en gelijk landskampioen dat is natuurlijk helemaal vet. Dus ja, het is echt uh, niet normaal. Want je moest uh, niet de minste opvolgen. Hè? Floortje Engels moest je doen vergeten. Nou, dat is je wel gelukt, denk ik. Nou, doen vergeten, denk ik niet. Want ze heeft wel gewoon uh, een hele goede tijd gehad bij Amsterdam. Ik bedoel, het is dus fucking een hele goede keeper. Um, en uh, ja, dus gewoon, ik heb heel veel respect voor haar. En uh, ik ben blij dat ik zo, zo iemand mag opvolgen. Moest je nog veel leren dit seizoen? Uh, ja, tuurlijk moest ik nog veel leren. Ik bedoel, coachen mijn dames één team is heel anders. Maar, eh. Uh, ja, ze luisteren gewoon naar mensen, doen gewoon wat ik zeg. Dus het is, allemaal, het is dat ze ook allemaal goed gekomen en Het is wel bijzonder natuurlijk, want je was 16 toen je bij Amsterdam begon te spelen. Ja, klopt, maar een keeper ziet altijd alles het beste. Dus, <laughs> dus uh, ja, daar moet je gewoon naar luisteren. En dat doen ze gewoon hartstikke goed. En uh, ik ben heel blij dat ze dat gedaan hebben, want het is allemaal goed uitgepakt. Dus. Want je bent bij Laren weggegaan, zeg maar, omdat je daar achter Joyce Sombroek natuurlijk moest keepen, zeg maar. Je dacht van nou dat gaat, dat gaat het niet worden. Ja, klopt. Nee, de kans dat ik daar, ja, dat was gewoon echt minimaal dat ik daar uh, gelijk dat jaar aan de slag kon. Dat zat er gewoon niet in. Want Joyce was gewoon nog steeds gewoon het beste keeper van de wereld. En uh, ja, het is gewoon zo mooi dat ik hier een kans heb gekregen. En dat ik gewoon kan laten zien dat ik het, dat ik het kan. En uh, ja, daar ben ik heel blij mee. En nog even iets anders, want je bent ook geselecteerd voor Jong Oranje... dat de WK gaat spelen komende zomer. Ja. Ben je daarbij dan? Ik hoop het wel. <laughs> ja, ik euh, doe er, erg mijn best om de uh, selectie te halen. En uh, ik heb er heel erg zin in, dus... Nou, je mazzel, want de coach van Jong Oranje is Raoul Reren, de coach van de Bos, Dus die heeft jou wel goed kunnen bekijken de afgelopen drie wedstrijden. Ja, klopt. Dat is wel fijn dat hij heeft, heeft gezien dat ik, uh, dat ik, dat ik het kan. Dus. Ja, maar ik moet natuurlijk wel bij de training van Jong Oranje zelf uh, laten zien dat ik het kan. Dus daar... Uh, ga ik ook mijn best doen. Dus je bent nog niet uitgehockeyd? Nee, ik moet toch een lekker eens door. Ik vind het prima. Ik hou van hockey, dus het maakt niet uit. Arna oh, Dal, kiepster van beroep. Van de ene keeper naar de andere. Sander Westerveld in Zuid-Afrika bij Ajax Cape Town. Nog twee maanden en dan is zijn zoen en zijn carrière voorbij. Verslaggever Jan Medendorp. Die zocht hem op in Zuid-Afrika en zag dat hij het goed naar zijn zin heeft... en dat hij misschien wel niet terugkomt naar Nederland. Ja, nou ja, goed, dat is de, dat is de vraag. Uh, we hebben nog twee maanden. We hebben de tickets al geboekt, maar ja, we zijn eigenlijk wel... Uh... Wel een lijstje aan het maken met redenen en zelfs excuses om hier, uh, hier nog te kunnen blijven. Dus we moeten even uh, ja, toch alles uh, na de competitie gaan uh, evalueren. En uh, kijken wat is nou uh, wat we willen en wat is belangrijk in het leven op dit moment. Uh, want uh, ja, de kids en, de, uh, en mijn vrouw hebben het fantastisch naar de zin. Ja, en ik vermaak me overal. En uh, yeah, dit, uh, dit lijkt me ook geen straf om hier uh, iets langer te blijven. Engeland, Nederland natuurlijk, we zijn studenten begonnen. Topjaren gehad bij Liverpool. Uh, Spanje, zoals je dat net geen kampioen geworden. Uh, Mallorca, toch nog bij een paar clubjes in Engeland, Everton. Uh, uh, Plymouth uh, gespeeld uh, en uh, dan in, in Italië en dan nu in Zuid-Afrika. Dit is het mooiste, het beste. Ja, ik heb, ik, ik heb vaak. Uh... Normaal als je een beetje ouder wordt, dan ga je terugkijken. En,. Uh, ja, je hebt. Uh, kijk, ik kan wel spelers. zonder namen te noemen. Uh, spelers die jarenlang bij één club hebben gezeten. en die het fantastisch hebben gedaan. en bekers misschien hebben gewonnen. en. Uh, ja, toch maar in één land hebben gewoond en gespeeld. Um, ik heb het op een andere manier gedaan. Uh, kijk, ik heb ook de, mindere kanten van de andere kant van de medaille. natuurlijk meegemaakt. in de eerste divisie in, in, in, uh, in Spanje, tweede divisie in Italië. Maar, ja, ik denk dat ik. Uh, toch als ik. Uh, terugkijk, een van de meest complete carrières van, uh, ja, van, van iedereen heb eigenlijk. Ik heb overal gespeeld, ik heb alles meegemaakt en vooral voor mij heel belangrijk op een gegeven moment uh, na je 30e. Als je ziet dat het niet allemaal top meer is, ja, dit, uh, de, de levenservaring die, uh, die ik en uh, mijn familie hebben op dit moment is, uh, is natuurlijk uh, ja, ongelooflijk en uh, dat vind ik eigenlijk het mooiste van mijn hele carrière. Heel brutaal. Ben je financieel ook klaar of moet je gewoon in september ergens aan de lopende band gaan staan? Nou, ik zit in ieder geval in de gelukkige situatie dat ik niet aan de lopende band hoef, hoef te gaan staan. Maar uh, kijk, ik ben 38 en uh, ja, ik, ik, ik kan niet, uh, niet stilzitten. Uh, ik kan het misschien wel, maar uh, ik zou het nooit doen. Ik kan een jaartje kan ik, uh, kan ik misschien gaan golven en wedstrijdjes kijken en uh, gaan lunchen, eten en uh, maar uitslapen. Maar, ik denk dat het een jaartje leuk is, maar nog niet eens misschien. Maar financieel is het niet direct noodzakelijk dat jij weer een baan hebt op 1 september 2013? Nee, ik, kan, ik heb wel even de tijd om wat rond te kijken. Als ik interviews lees van jou in de afgelopen periode, verhalen over jou... als ik met collega's praat... Het is uh, misschien een beetje typisch Nederlands om, uh, om het om, ja, van de negatieve kant te bekijken. Uh, als je met me meegaat op dit moment uh, en het vliegtuig pakt en, uh, en naar Spanje vliegt... en uh, we lopen in Spanje en we komen daar mensen tegen... en we praten met journalisten in Spanje... dan hebben ze allemaal over de fantastische carrière. En als ik in Engeland ben ook... En, uh, ja, eigenlijk. Ja, goed, ze bedoelen natuurlijk bij Liverpool vijf prijzen, prijzen gepakt. Toch ben je een beetje weggestuurd. Bij uh, Sociedad liep het heel raar. Je had naar Atletico Madrid uh, gekund. Dat zijn natuurlijk die uh, het Nederlands elftal. Je was jarenlang voorbestemd om, uh, uh, om in de doel te staan. Waren het niet dat Van der Sar ook een beetje kan keepen. Uh, dat is wat ze denk ik bedoelen. Maar je kan het ook een totaal andersom draaien. En zeggen, kijk eens wat een fabelachtige carrière je gehad hebt. Ja, maar dat bedoel ik. Dat, dat, dat wil ik graag uh, op dit moment uh, doen. En uh, ja, je kunt wel kijken van, ja, wat had het allemaal. Anders kunnen zijn. Uh, kijk, ik had ook een. Uh, ik, ik weet dat ik hem, uh, volgens mij toen was ik 18 heb ik een uh, heb ik een interview gegeven in de VI. En daar had ik een heel lijstje van uh, ik wil voor mijn 21ste bij een Europese sub of een bij een Nederlandse subtop. Uh, ik wil ja, kan even... me dat nog herinneren, dat je carrière keurig uitgestippeld. Precies. Precies. En uh, maar daar stond ook in aan het einde, na dat interview, dat ik in Duitsland uh, bij de Nederlandse zelf als eerste keeper wilde zijn. En... Uh, maar ja goed, Van der die, die is pas vorig jaar gestopt of twee jaar geleden. Dus dat gaat maar door en uh, ja, dan heb je op een gegeven moment, heb je, ik, wil niet, ik wil mezelf niet met Reina vergelijken. Maar goed, op die situatie toen, uh, ja, we hadden een keeper die, uh, die zelf de oefwedstrijd wilde spelen. Ik ben denk ik een van de keepers geweest die de minste, minste wedstrijd heeft gespeeld en er toch zo lang heeft bijgezet. Kijk, als je Reina ziet, die heeft uh, bijna 50 interlands oh, als tweede okay. keeper. Zes, uh, zes interlands, als ik het goed ja, zeg. Waarvan uh, de belangrijkste misschien wel op uh, de, uh, de Euro 2000, uh, de 6-1 tegen Joegoslavië. Maar dat was ook een beetje gunnen. Ja, en, en, en de wedstrijd daarna was vooral, voor mij vooral belangrijk. Daar dus speelde ik 90 minuten tegen Frankrijk en, uh, om groepswinnaar te worden. En uh, die wonnen we met 3-2. Ja, dat zijn wel de hoogtepunten van, uh, van mijn interland carrière. En, uh, ja goed, van de andere kant, uh, kijk, het, het, het, ja, ik heb Van de Sarre voor me. Sommige jongens hebben cassiers voor, voor zich of buffon. Ja, dan weet je gewoon dat het moeilijk is. Hè, en dan moet je er gewoon genoeg mee nemen. En op een gegeven moment, dat is hetzelfde met mijn carrière. Ja, als het op een gegeven moment uh, gewoon gaat zoals het gaat... Dan neem je daar genoeg aan mee en dan uh, kun je terugkijken nogmaals op een, uh, ja, een fantastische tijd. denk Ik Ik heb van de week ook een wedstrijd gezien van Ajax Cape Town. Ik was uh, teleurgesteld uh, over het resultaat. Maar waardering voor jou, dat je op jouw leeftijd nog steeds de, de, het kan opbrengen... om die jongens, uh, want het zijn allemaal hele jonge jongens... om die maar toe te blijven schreeuwen, toe te, uh, te motiveren... om ervoor te zorgen dat er nog een beetje wat uh, gebeurt. Uh, dat pleit wel je hiervoor. Je komt hier niet alleen je geld ophalen en genieten van het leven. Nee, dat zeker niet. En, uh, kijk, misschien, uh, mis, misschien staan we uh, daarom ook hier nu. Uh, kijk wat ik zeg, ik heb de tafel bij Eiland nog steeds niet gezien. Dus het is zeker geen uh, excursie hier. En uh, daarvoor ben ik ook niet gekomen. Het was meer van, ja, ik wilde met mijn, uh, met mijn ervaring uh, die jonge jongens uh, ja, uh, iets leren over de voetbalwereld. En misschien, uh, die jongens, uh, ze waren net tweede geworden. Om uh, misschien toch het kampioenschap te pakken. Dat is helaas anders gelopen, maar... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vaak met Koen van der Laak uh, zitten we te lachen na de training en dan lacht hij mij een beetje uit eigenlijk. Die staat hier ook onder contract, de trainer is Jan Verslaijen, dus het is een behoorlijke Nederlandse enclave. Ook nog met Jan Pruijn? Ja, klopt. Maar uh, ja goed, dan is het een verbazen, die zeggen we wel eens hoe, ik, hoe druk ik me maak op de training. Want dan zegt hij van jongen, je bent 38, waar maak je nog druk om? Maar ja, dat, dat, dat gaat gewoon vanzelf. Uh, ik kan geen wedstrijdje spelen op de training en dan gewoon makkelijk verliezen. Uh, tot slot, we staan op de tafelberg. Je kan ha half Zuid-Afrika overzien, zeg ik, met enige overdrijving. Als we dat even bij jouw carrière doen. Natuurlijk, je kan het negatief uitleggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij wel eens s'nachts wakker ligt. Dat je denkt, als die klootzak van een roerje bij Liverpool niet weggestuurd had. Als die voorzitter bij Sociedad mij had naar Atletico Madrid had laten gaan. Als... Uh... Ja, ik had. Ja, maar ja, goed. Uh, op een gegeven moment zegt uh, ze met een vrouw ook. Uh, ik, heb, ik heb hem niet gehaat, Olivier, Maar ik, ik ben er wel heel erg uh, like netjes boos op hem geweest, laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij van... Uh, weet je wat, uh, hij, heeft jou, uh, hij heeft jou gekocht. Hij uh, is uh, bij Ajax geweest uh, toen uh, ik met Vitesse tegen Ajax speelde. Hij wou van Nassar, van Nassar zei nee. En toen kwamen ze bij mij. Ja, dan, moet je eigenlijk, uh, dan kun je zeggen van... Uh, ja, je bent heel boos dat je, dat je op dat moment weg moet, maar je kunt misschien uh, dankbaar zijn dat hij uh, überhaupt voor jouw dronclub heeft laten spelen. En uh, als je het van die kant uh, bekijkt. Ja, nou goed, uh, je kunt het altijd uh, twee kanten bekijken. Je bent een van de weinige Nederlanders Sander, die met de FA Cup in Zanden gestaan heeft. Nou, maar kijk. Uh, League Cup. UEFA Cup. Ja. Ja, er missen nog een paar. Nee, maar dat is natuurlijk. t uh, Shield. Ja, ja, nee, maar ja, goed. Uh, wat je zegt, interlands gespeeld. Uh, bijna nee, geen inter landskampioenschap. Ja, dat mis ik nog en daarvoor was ik eigenlijk hier gekomen. Maar ja, degradatie is ook nog iets wat ik mis. En uh, <laughs> ja, dat zit. Dat zit dus <laughs> dichterbij op dit moment. Maar uh, nee, natuurlijk ja, uh, is er altijd uh, achteraf uh, denk je van ja, had het maar zo en dan was het anders gelopen en dan was het. Het was zeker anders gelopen. Het was, maar goed, dan had ik ook heel veel dingen gemist. Uh, dan was ik niet in Italië geweest. Misschien was ik niet zo lang in Spanje geweest. Uh, ja, uh, het is, maar het is heel moeilijk om daar uh, over, de, over te praten natuurlijk. Het is, uh, het is geweest en uh, ja, nogmaals, het is allemaal goed gegaan. En uh, ik ben heel tevreden. Sander Westerveld vanuit zuid afrika Straks het oog met Max van Wezel. Goedenavond. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Love is in the air, maar zaterdag is Love dokter Love in de hotelkamer. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Robert Tembrink komt langs. Dat is toch fantastisch? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Hij heeft een linkje. Het wordt lente. Bij ons komt Robert Tembrink. De overnachting. Zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Tijdelijk groots aanbod Fly Drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixen we op 17 en 18 Augustus het Metropoolorkest met nostalgische Disney-hits, gezongen door onder andere Jamai. Kijk snel op robekosummernights.nl. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.